De Franse president Sarkozy vond dat onaanvaardbaar. Hij gaf Eurostar opdracht de treindienst van Parijs naar Londen te hervatten. Na een aantal testtreinen die vandaag door de tunnel reden... kunnen de eerste passagiers dus morgen hun reis hervatten. Schiphol verwacht ook vannacht weer veel gestrande reizigers... die de nacht op de luchthaven moeten doorbrengen. Dat zijn niet alleen mensen die van Schiphol vertrekken... maar ook van mensen die van andere luchthavens komen en niet verder kunnen reizen. Voor hen worden op Schiphol 700 veldbedden klaargezet. Hoewel de landingsbanen geregeld worden schoongeveegd... zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. Een Nederlandse actievoerder van Greenpeace... zit sinds vrijdag in een cel in Kopenhagen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een actie tijdens de klimaattop. Twee Greenpeace-leden drongen vorige week in kostuum naar binnen in een kasteel van koningin Margarethe... waar alle staatshoofden en regeringsleiders dineerden. Daar onthulden ze een spandoek. De Deense politie arresteerde vier mensen onder wie de Nederlander... hij blijft tot zeker 7 januari vastzitten...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 Terwijl dat natuurlijk niet waar is. Nou is het zo dat jongens meer gamen dan meiden, maar ik heb hier ook een meisje gevonden die het leuk vindt op de game. Ja. Hoi. Jij bent? Sabine. En hoe oud ben je? 14. En je speelt ook spelletjes. Wat voor spelletjes speel je? DS vooral. We speel ze allemaal. Verzorg, de Denk of uh, GTA, maakt niet uit. Vechtspellen. speel ze allemaal wel. Hoeveel tijd ben je daar ongeveer kwijt? Ben op een dag? Nou, eerst steek het wel uh, minstens een uur per dag, maar nu uh, steeds minder. Waarom?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 Over wat er komen gaat, of een mens die zeker weet dat God bestaat.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 Dat rekenen wij niet zozeer als een online game... als wel een spelletje dat je online kan spelen. Maar goed, dat is weer een technisch verschil. Het gaat <laughs> niet om maar de, de ja. online games die wij bedoelen. Dat zijn dus de online multiplayer games... zoals inderdaad Call of Duty. Waarin je een, een, een spelletje hebt dat je ja, met twaalf... nou tot duizenden mensen uh, tegelijkertijd... Uh, online via het internet speelt. Ja, en, en wat maakt nou een game dan uh, het meest verslavend? Wat ja. maakt nou dat je ja, wil dat, spelen? Dat, ja, um, nou, kijk, je, als je kijkt naar de, naar de, de, de meest gespeelde uh, videogames volgens, op dit moment onder de jeugd uh, de afgelopen jaren, dan zie je dat uh, het meest gespeelde spelletje is, is FIFA, FIFA voetbal. Uh, uh, de, de tweede plaats staat Grand Theft Auto en de derde plaats staat Call of Duty. Call of Duty 4 geloof ik om precies te zijn. Maar als je kijkt naar de... Naar de, de procent van de jongeren die het hoog gescoord op, op uh, verslaving, op gameverslaving, hmm. dan zie je dat ze uh, eigenlijk uh, geen voetbal spelen. Die spelen alleen maar Call of Duty 4, Call of Duty 5 of World of Warcraft. En, en op de vierde plaats staat dan RuneScape. En dat zijn allemaal uh, ja, online multiplayer games. Dus je zou kunnen zeggen dat dat wel ja, verslavendere games zijn. Hmm. Om zo maar te zeggen, als je daar al van kan spreken. Maar dat...